Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is officieel. Henry Bontenbal staat bovenaan de kieslijst van het CDA vrijdag werd hij al door het bestuur van het CDA naar voren geschoven als lijsttrekker. Een groep belangrijke CDA'ers moesten er nog over stemmen en dat is nu gebeurd. Collega Mark Hamer vertelt je wie Henry Bontebal is. Hij is 40 jaar Bontebal. Hij studeerde natuurkunde in Leiden. Hij is gespecialiseerd in energiebeleid en duurzaamheid. Ja, ik heb hem wel een paar keer gesproken. Hij komt mij wel bespraakt over intelligent en ook wel makkelijk benaderbaar. Ja, mocht je op hem willen stemmen, dat kan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Vandaag werd ook duidelijk dat het bovenste plekje op de lijst van de VVD voor Dylan Jesselgus is. Een verpleegkundige van een GGZ-instelling is geschorst... omdat hij seks had met een cliënt. Ook stuurde hij haar seksueel getinte berichtjes... en stal die medicijnen voor haar. De man wordt een half jaar geschorst en moet zich laten behandelen. Vanochtend zijn twee Nederlandse F-16's in actie gekomen... om twee Russische bommenwerpers te onderscheppen. Die toestellen waren boven Denemarken gezien. Uiteindelijk hoefden de Nederlandse straaljagers niet in te grijpen... omdat de Denen ze al tegenhielden. En in Heerle in Limburg zijn ze helemaal klaar met de kak en de gekte door duiven. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk,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 Het weer zonnig en 23 tot 27 graden. Komende nacht en morgenochtend kan er een buitje vallen. En morgen overdag is het opnieuw zonnig en warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB verkeersinformatie.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 Als je deze muziek hoort, kom je meteen in de vakantiestemming. Althans, dat is de bedoeling, Benno. Nou, uh, ja. wel hoor. Englishman Engelsman in New York. Uh, de speciale Chris Cap uh, uitvoering Ja. Samen met uh, Willy William. Die namen uh, moet ik altijd overstruikelen. Ja, ja. even oh. William. Nou, oké. Okay, Op die manier. Ja, ja. Ik, ja. Snap, ik snap het. Ja, als er iemand over woorden kan struikelen, dan ben ik het wel. Um, in dit uur... Dat, ja, dit uur staat een beetje in het teken van de evenementen. En we zijn, hadden natuurlijk... Uh, vorige uur sloten we het af met de zeemeel van Bloemendaal. Um, dat, uh, nou, dat, die lijn zetten we gezellig uh, voort. Uh, zoals het uh, uh, ma makreelroken, dat zit er ook weer aan te komen. Oh ja, volgende week hè? Volgende week, ja. En, daar, um, nou, en we gaan natuurlijk ook wel even buitenstand wat kijken. Zoals het, uh, het beklimmen van de torens van de... Uh, kathedraal in Haarlem, dat kan ook weer. Dat kan eigenlijk zelden, maar daar kun... en er is ook uh, uh, orgel, uh, uh, orgelconcerten in de kathedraal. Daar heb ik als puber een keer bij gezeten. Nou, Het leek wel of er een bommenwerper door die, door die kerk heen ging. Want ongelooflijk, er werden een paar lage tonen aangeslagen op dat orgel. En de ruiten trilden zo wat. Dus, um... O oh jee, ja oh jee. En natuurlijk uh, het racenfestival. Um, ik lees net over Sigo Sport erop. Dat het racesfestival uh, dat Sigo, die komt ook naar Zandvoort. En die gaat uh, vier uitzendingen verzorgen. Uh, in even kijken in de. de uh, wat was dat ook weer? Laguna uh, Beach. Dat is een van de strandtenten, ken jij dat? Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Daar gaan zij vier uitzendingen verzorgen. Daar kan je bij zijn. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. En daar kom je misschien wel nog bekende gezichten en namen tegen... van de, ja, de bekende presentatoren en natuurlijk de analisten... die altijd aanwezig zijn. Um, dus uh, ja, ik zou zeggen, uh, google even. Ga even op naar de website van racefestival.nl. En uh, daar vind je het allemaal op terug. Rug. Heb je de nieuwe reclame gezien van 538 voor de Grand Prix? Nee, nee, nee. Dat ze een, een teentje hebben ze precies in de bocht langs, langs de baan gezet... Die opnames hebben ze in juni gemaakt, dat weet ik nog, dat die waren. Ja. En ja, van wij hebben het beste plekje. Zeg maar. <laughs> dan staan ze te kamperen gewoon direct, <laughs> direct langs de baan, weet je wel, ja, in de Ja. En ja, van wat vind je ervan? Dan zijn ze aan het barbecue en dan komen we <laughs> in één keer die raceauto's langs. Ja, ja. Geweldig. Ja, ja. Ja. En dan ja. geven ze kaarten weg natuurlijk. Dat is de bedoeling dan voor ja, het, ja. het ja. raceweekend. Nou ja, en um, we gaan het ook hebben over de line up van natuurlijk het muzikale gedeelte van het uh, Dutch Grand Prix weekend. En uh, daar is Mental Theo is daarbij bij. En gisteren heb ik even gebeld met Theo. Hij staat vanmiddag staat in Utrecht te draaien. Dus we kunnen hem daarom niet live in de uitzending hebben. Maar hij wilde wel even met me praten. Uh, dus die opname die gaan we ook in dit uur voor je afspelen. En ik ben heel benieuwd wanneer hij gaat optreden hier in uh, Zandvoorts. Ja krijgen we straks te horen van Mental Trio himself. Want ook die hebben we gesproken hier bij Zandvoort op zaterdag. Hou je radio aan met nu lekkere zonnige muziek van Phil Fern en Galaxy. En What do I do? I'm gonna uit de jaren 80 van uh, *Fever in a Galaxy* en Wat Do I Do* ja in de jaren 80 en uh, eigenlijk is het in de jaren uh, wat is het 70 begonnen ja 1973 de hip hop uh, beno oh ja ja de hip hop uh, Don't Stop. ja dat ken, ken heel ik heel veel wel. lekkere muziek ja. en het kwam uh, uit de wijk uh, in New York de Bronx uh, daar uh, daar uh, is het een beetje ontstaan eigenlijk oké okay. Uh, uit de, de breakdance en uh, dergelijke. Die waren ja. daarbij uh, betrokken. Ja. Wat voor muziek was het nou? Nou, We hebben het in uh, verschillende stijlen gehad. Waaronder uh, de, de, deze die ik zelf uh, wel lekker vind. Dit heette de Boogie Down Bronze. Lekkere plaat uit de jaren tachtig. Moet je maar horen, een beetje die beat. Uh, zo, ja, lekker. Zeg maar. ja, ja. Vette beat. Vette, vette beat. Dat moet je even keihard horen. Zoiets of uh, natuurlijk een hele bekende is uh, deze geweest. En die gaan we even draaien van uh, Vinyl en we gaan hem helemaal draaien. De Sugar Hill Gang en the Rappers Delights. I said a hip, hop, they have it, they have it, they You don't stop the rocket to the band, man. We're going say up, jump the bigger to the rhythm of the boogie to be.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 And I wanna know, I, I wanna know The beat don't stop until the break of dough And I said a M-A-S, a, a T-E-R, a G with a double E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 ja, en waren ze met z'n drieën waren ze aan het uh, rapper Benno op uh, okay. de plaats. No. Sugar Hill Gang, rappers die light uit 79 uh, met de Master Jeep. Uh, Wonder Mike, hè, die hoor je steeds uh, langskomen. Ja. En uh, Big Hank, wat oh. een mooie naam, hè? Big, Big Hank. Hank. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat zeker. de beste nee, ja. keer nog al geweest als dus ik een beetje trek. Ik heb een beetje trek, maar dan moet nog een week wachten. Want dan is het pas de Open Kampioenschap Makreel roken hier in Zandvoort. 19 augustus, dat vindt het alweer voor de negende keer plaats. En niet op de bekende locatie, het Raadhuisplein... maar op het kleine pleintje achter het gemeentehuis Hoekenswalueestraat... en Kleine Krocht, daar wordt het gehouden. Vorig jaar, uh, verleden jaar, werd het uh, spannende kampioenschap... nog gewonnen door Yvonne Damhof uit Zandvoort. En zij werd daarmee de allereerste vrouwelijke winnaar... van het Zandvoorts Open Kampioenschap Makreelroken. Nou, volgende week, zaterdagochtend om 9 uur, begint, uh, worden de tonnen op het pleintje geïnstalleerd. En om 10 uur wordt het allemaal opgestookt. En als het hout op temperatuur is, gaan de makrillen erin. Het roken duurt ongeveer 3 uur. En tijdens het roken kan men de rokers om uitleg vragen. Het geheim geven ze niet prijs. Nee, nee, dat snap ik. Maar een stukje proeven kan altijd. Kijk, kijk. Hey. Ja, ja, ja, ja. ja dat, dus ik dat, weet waar uh, jij bent uh, volgende week. Ja, inderdaad. Ik. Uh, ik, ben, ik, ik mag af en toe inderdaad graag een uh, makreeltje eten. En uh, om twee uur komt de jury bijeen om de mooiste en de lekkerste makreel aan te wijzen. En de openbare verkoop gaat direct naar de prijsuitreiking beginnen. En de opbrengst is voor een Zandvoorts goed doel. Let op, dit jaar zijn er beperkt makreelen in de openbare verkoop. Welkom en bestellen bij Ben Zonneveld, uh, apenstaartje gmail.com voor 4 euro per stuk. Kijk, Benno. Dus uh, yeah. gewoon even bestellen bij Ben. Ja, en dan, nou, dat is trouwens een hele knappe prijs, vind ik zelf... Uh, voor een verse makreel uh, Zeker. In, in, de, in de winkel. Liggen. Toch ook gauw voor uh, 2,5, 3 euro. Nee? Nou, wat meer ook. Uh, uh, tegenwoordig oh, ja. wel 3,29. Okay. En dan is hij niet vers. Waar doet hij Ben het van, hè? Nou ja, en dan liggen ze dus allemaal voor ons klaar. Eens even kijken. We zijn dus welkom. 19 augustus van 10 tot 4... Aan, uh, ...achter het gemeentehuis hoeks Kleine Krocht... ...daar vindt het uh, Zandvoorts Open Kampioenschap Makreelroken plaats. En daar zit geen luchtje aan, of wel? Nou, dat denk ik wel. Ja, wel hè, dat hoort erbij hè. <hums> maar ik krijg wel trek van. Ja, hoor. zeker. Oh. Dat klinkt goed. Benzonneveld@gmail.com, Bestel jouw makreel nu voor 4 euro bij Ben Zonneveld. Lees alles terug op onze website. Shit. impossible Super special Crazy, crazy She's -oh -oh. She's e. Delightful She's Incredible She's Sensational Op een, een of andere manier, als ik dan die uh, Franse deuntjes hoor, uh, Benno. Ja. Denk ik meteen weer aan fietsen en Tour de France en uh, oh, dergelijke. Ja, he? Dat is voor ja mij, we he? hebben nu ook nog uh, het WK Mountainbike, hebben we volgens mij morgen nog. Oké. Okay. En uh, we hebben uiteraard het WK Zeilen ook nog uh, ja, in uh, Scheveningen. In Scheveningen, ja, ja, ja. Ja, tien dagen oh. lang, hè, vanaf afgelopen donderdag geloof ik. Donderdag zijn ze begonnen. Ja, dat klopt helemaal. En eens even kijken, ja, je overvalt me natuurlijk nu weer een beetje. Dat vind me ik leuk. <laughs> je doet het er ook om. Kijk je. hoe snel je reageert. <laughs> ja, precies. Nou ja, ik weet het wel uit mijn hoofd. Doen 1200 mensen aan mee. Het is ongelooflijk. Uh, het is het uh, grootste zeilevenement, dacht ik, van Nederland. Allemaal in 10 dagen lang en daar worden een tal van soorten zeilwedstrijden gehouden en natuurlijk allerlei soorten, klassen en daar euh, nou dan kan je natuurlijk van de vroege ochtend tot de late avond zullen ze daar euh, aan het zeilen zijn plus natuurlijk een uh, heel evenement ook net zoals hier in Zand wordt een muziekevenement de, de eromheen uh, gemaakt en uh, ja dat is natuurlijk uh, super gezellig en Kijk, Zandvoort is qua badplaats nummer 1. Dat en wij doen het wel met de Grand Prix. Laten we het WK Zeilen maar doen, toch? Nou ja, precies. Dat is het inderdaad. Het WK Zeilen, daar hebben we het over. En, um, nou, en uh, Scheveningen is badplaats nummer 2. Zo eenvoudig is het. En uh, Laten we dat even duidelijk stellen. Zeker. Nou, nou ja. tot 20 augustus kun je dus de Scheveningen terecht om uh, voor het WK zeilen als je van veel bootjes houdt. Nou, en in uh, Zandvoort en omgeving is heel veel te doen hoor je ze dadelijk in de evenementenagenda bij ons. Hier bij Zandvoort op zaterdag nogmaals, een hele goede middag. En hier is uh, uh, Will I am en I like to move it, move it. Party hard just like it's smarty girl Cause that's what life is for yeah. And we don't party hardly no. We just party hard yeah. And not because we bored no. We party cause we born to party We gon move our bodies with our hands in the air And wave them all around like we just don't care Yeah, More and more than one hour. Yeah, I'm about to turn it out yeah. And you know what's going down Physically, physically, physically around I like them more and more Party ain't done, party this body got started like one, It just begun, big action, pop up the volume, speak up blast done Shake up the ground, shake up the ground Shake like an earthquake, quick up the ground Play to make a sound, play to make a sound Play to make a, say to make a, play to, to make a sound So I can do my little dance, do my little dance Do my little, do my little, do my little dance and some my pants, got answer my pants and Answer my, of my, some my pants That's why, yes, that's why Yes, that's why I keep on doing, doing what I'm doing, yo. First name Moto, last name Moto. Here's how you spell it, m, -O, -O, m -O, o When I step in, all the girls wanna photo. You know, hey, yo. Moto, moto in the house. I'm about to turn it out. And you know what's going down. I'm physically, physically, physically round. I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the Shake it, shake it, he like to shake it, yeah. Somebody say ho Say ho, ho back it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up. Yo, somebody say yeah Say yeah, yeah Bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, give me woman, give me woman, give me woman, card I like the movie. Move it, move it. I like to move it, move it. We like to She like to shake it, shake it. She like to shake it, shake it. She like to shake it, shake it. Yeah, shake it, yeah. We like to party, body, body We like to party, body, body We like to party. Dan moet ik meteen weer denken aan de Black Eyed Peas. Uh, natuurlijk. Hè, als je deze hoort van... Uh, Will I am and I like to move it. Move it. Een lekkere gouden uit de jaren 90. Ja, ja. Uh, ja, die uh, Black Eyed Peas hebben trouwens een uh, heel mooi live optreden gegeven in Miami in 2021. Oké. Okay. Moet je een keertje op uh, googelen. Uh, ja. Black Eyed Peas uh, Miami 2021. Wat die daar op het podium neer neerzet is echt niet normaal, Benno. Oké. Okay, net... Echt gewoon uh, een geweldig feest. Oh. Nou ja, hier gaan ze ook op het podium staan trouwens uh, in Zandvoort. Uh, want we hebben het uh, over de Grand Prix die eraan gaat komen. De Dutch GP. Ja. En andere mooie evenementen die er uh, de komende dagen weer zijn. Inderdaad. Uh, nou, uh, wat je in ieder geval... mocht je uh, het allemaal even willen ontvluchten. Dat kan natuurlijk ook. En denk je, nou, ik heb zin in iets heel iets anders. Uh, er staat in Haarlem een kathedraal. En die is uh, nou, ja, zoveel jaar geleden gebouwd... Uh, en dat heeft natuurlijk wel een paar dagen geduurd, want het is een beetje een grote kerk, is niet in één dag af. En er staan twee grote torens, een zogenaamde vrouwentoren en een mannentoren. En die torens die kunnen eens in zoveel tijd, in ieder geval uh, elk jaar wel een keertje, beklommen worden. Ik heb dat zelf een keer gedaan. Um, uh, nou, daar ben je wel even mee bezig. Nou, treedje voor treedje voor treetje. Ja. Ja, en en er komt geen eind aan zeker. Nee, nou, inderdaad. Maar als je denkt... nou, er zit een, een ruim trappenhuis in... nou, vergeet het maar. Dus uh, ik ga gewoon, zeg maar... Ik, ja, ik laat het even aan Rob zien... maar mijn schouders, ik kan er dus met mijn schouders net doorheen. Ja, ja, ja. En ja. Uh, dan ben ik niet zo idioot breed. Maar nou, we hebben we... er al een beetje last van natuurlijk. Uh, ja, we hebben uh, wel ruimte nodig maar hebben. Je moet, je moet dus bijna zijdelings moet je omhoog... want het is een heel krap trappenhuis... En uh, en, en, ja, en die kerk is nou eenmaal uh, toch wat aan de oude kant. Dat is niet zo idioot oud. Maar het is allemaal wat uitgesleten, die treetjes. Dus het is een hele avontuur om boven te komen. Maar ben je eenmaal boven... Ja, dan heb je ook een aardebenemend uitzicht over nou ja, de hele regio. Uh, je kan uh, zelfs tot aan Zandvoort uh, terugkijken. Dus dat, geeft, uh, dat is ontzettend leuk. En zeker met dit weer. Het is natuurlijk uh, ontzettend helder nu. Um, kan je lekker verkijken. Dus dan neem je een, een, een verrekijkertje mee en haal je het allemaal weer wat dichterbij. Zeker. Nou, nu je het uh, toch zegt. Uh, wij hebben vroeger uh, in de watertoren gezeten hè, met de radio. Ja, zeker. Helemaal onderin en de antennes stonden bovenop en ook ja. uh, de zender. Ja. En dan moesten we natuurlijk geregeld uh, bij zijn. Ja. En uh, ja, dat kon uh, uiteraard met een lift. Dan ging je ook naar het uh, restaurant uh, toe. Daar uh, op de bovenste verdieping met een heel mooi uitzicht. Ja. En uh, ja, maar de, soms uh, werkte dat niet en dan moest je even de trappen uh, nemen, de maar trappen. ook, ook zo'n smal trappenhuis oh ja, uh, daar okay. ja, uh, in, ja. uh, in de watertoren. Ja, ja. Het leek ook alsof er geen einde aankwam. Ja, ja, ja, het is en ook uh, wel heel mooi uitzicht, uh, Zit... ook vanaf ja. uh, de watertoren. Lopen. Maar ja, toen uh, stond de bovenkant in de fik hè, op een gegeven moment. Oh. Want toen waren wij gelukkig al uh, uit die watertoren zaten we bovenop Palace Hotel, dus... Ja. Met antenne dan, niet in ja. de studio. Maar, nee. Nee. En uh, ja, dus uh, nee, daar hebben we toen was zo aan gehad... dat we toen uh, al, uh, al weg waren uit die uh, watertoren. Ja. Wel mooie tijd ook gehad hoor daar. Dus, ja, zeker, zeker. Uh, ja, maar je ik, hebt de ik, agenda. Ga maar ik, lekker door. Ja, ja, ja, dat was even een klein zeilen eentje. Nou, wil je die koepel, uh, die torens van de koepelkathedraal uh, be, beklimmen... dan kan dat. Dan moet je even naar de website koepelkathedraal.nl... En daar kan je kaarten kopen. Want ja, dat is, dan wordt allemaal. Niet iedereen kan dan zeg maar naar binnen hollen daar. Dan deze zomer, in diezelfde kathedraal. Kan je iedere maandagavond genieten van een orgelconcert. Met in augustus en september. Met enige, hebben ze een bijzonder festival zelfs. Vanwege het 100-jarig bestaan van het Willy Brothers Orgel. En dat Willy Brothers Orgel in combinatie met jazz, koper, saxofoon en meer. ...wordt er dus concerten gegeven... ...met als hoogtepunt op 28 september vanuit Parijs... ...Olivier Latry en deze wereldberoemde organist uit de Notre-Dame. De Notre-Dame, weet je wel, er is ook nog eens brand geweest in die kerk. Hebben ze er zelfs nog een speelfilm over gemaakt. Een beetje, ik heb hem gezien, was een beetje, ja, dat ik dacht... ...beetje, nou ja, een beetje overdreven. Um, nou, en voor die concerten, dat is allemaal ook te vinden op koepelkathedraal.nl... En uh, of Williebrodersorgel.nl. Wat jij leuk vindt. En daar zijn natuurlijk een heel ja, elke maandagavond. Dus er is tot en met september. Ik heb die agenda uh, zo globaal even bekeken. Is er in eigenlijk toch wel weer van alles te horen en te zien. En nogmaals, ja, dat orgel dat geest wel een uh, enorme kracht uh, aan geluid. En dus ook muziek. Dan nou, morgen. Van 1 uur tot half 5 is het Bezoekersdag Haarlem-Jamborette. Waar die 3.500 scouts vanuit de hele wereld, 27 landen om precies te zijn, aanwezig zijn. En die hebben momenteel natuurlijk een heel lekker weekje. Nou ja, vanochtend regent het alweer. Maar morgen is het dus Bezoekersdag en dan mag je terecht, ik dacht voor 5 euro's, ja 5 euro's. En dan krijg je twee consumptiebonnen, Dus uh, nou, dan is eigenlijk toegang gratis als je twee consumpties neemt. En het programma tijdens het, uh, uh, tijdens het kamp genieten de deelnemers van een vol programma. Nou, daar mag je dan getuige van zijn voor een deel. Er zijn excursies over het, uh, over het kamp. En, uh, en er wordt ook een openlucht disco is er. En een kampvuurtje natuurlijk, dat mag niet ontbreken. En daar wordt ook, uh, even kijken, er wordt een... Uh, de ...televisie wordt er gemaakt en radio. He, radio, ja, ja, want vorige week of die week ervoor hadden we... Trudy van Duin. Trudy van Duin in de uitzending erover. Met haar zoon Okke. Zeker. En toen vertelden we inderdaad dat er ook radio wordt gemaakt daar Dus morgen dan moet je wel even naar het Spaanwoudengebied gebied bij Hallenweg. en Moet je even naartoe natuurlijk, want het is allemaal niet naast de deur... Maar bij goed weer is het natuurlijk wel een heel leuk uh, tochtje om te fietsen. Zeker. Nou, als we maar niet op 106.9 gaan zitten, Benno. Nee, dat zal dan dan toch niet. Dan storen ze ons, uh, Ja, nou, nou, nou, dan weten we het er wel raad mee, hoor. Dan gaan wij ook even naar houden. <lacht> Met een tank. Goed, en wij gaan weer terug naar de muziek. Ja, oké, okay, dat gaan we uh, zeker uh, doen. Yeah. Dankjewel weer voor de nee. evenementenagenda. Onder meer de evenementen en uh, de nieuwtjes uit Zandvoort. Lees je ook terug op onze eigen ZFM-app. Dus, mocht je hem nog niet hebben, download dan nu onder meer uh, op Android uh, in de Play Store. Uh, Verkrijgbaar, anders gewoon even op uh, internet uh, opzoeken. Op ZFM, Saltports en dan uh, vind je hem ook vanzelf. Punt sites moet je dan hebben als site. Baby, Dat was Donna Allen en uh, Sirius. We gaan uh, nog uh, één uh, plaat draaien... en dan uh, gaan we naar uh, Mental Theo luisteren... die jij uh, gisteren gesproken hebt uh, over de telefoon, Benno. Ja. En uh, één plaat die we gaan draaien is deze van The President. Lekker hier in Zandvoort. En dat hoor je ook aan de muziek natuurlijk. Ja, wat dacht je van deze die we net rijden? The President and You're Gonna Like It. Nou, wat we ook gaan liken is uiteraard het racefestival wat er aan gaat komen. Met diverse grote artiesten trouwens. Die gaan optreden op het circuit Benno. Ja, en het is pas vanochtend. Hedenochtend is dat bekend geworden. Allemaal na te lezen op de ZFM website. Um, ...en de, via de Facebook-pagina natuurlijk. Maar goed, dat wist ik gisterenmiddag nog niet. Ik wist er alleen maar uh, dat, dat, dat sinds vorige week dat Mental Theo uh, op gaat treden. En, um, dus ik had er een afspraak mee gemaakt. En ik denk eens even bellen met Theo, dus laten we maar eens luisteren. Theo, welkom in de uitzending. Um, ja, jij bent uh, eigenlijk uh, de, de enige waarvan we weten dat je op gaat treden... Uh, Tijdens het Formule 1 weekend. Um, want de line-up is nog niet bekend. Hoe, hoe kijk je er zelf tegenaan? Heb je er zin in? Ja, ik heb er natuurlijk onwijs veel zin in. Ja, en hoe kijk je er tegenaan? Ik bedoel, ik vind het nog steeds ontzettend bijzonder dat de Formule 1 in Nederland is. We zijn natuurlijk al twee keer ontzettend verwend. Ja. Ontzettend verwend. We hebben het leukste publiek voor de Formule 1 van de hele wereld. De hele wereld kijkt dadelijk ook in naar ons. We hebben de leukste feesten, een berg artiesten, goed georganiseerd, infrastructuur, alles klopt. Ja, wat kan er fout gaan? Het enige is dat Max misschien technische mankementen heeft, maar voor de rest ja, zie ik het gewoon weer gebeuren. Ja, ja, ja, ja. En Theo, dit is jouw derde keer al hè, dat je optreedt. Ja, ik begin uh, meubilair te worden zoals dat heet, dat. maar uh, ik, uh, ik vind het ook wel mooi. Ik ben ook wel uh, uh, ja, erg trots op dat dat door uh, iedere keer weer uh, gebeurt, als we het iedere keer weer zeg maar, vragen. Ja, voor zo, zo, zo is het, ja, Zandvoort is voor mij natuurlijk wel een, een geweldig mooie herinnering. Ik heb zelf altijd geracet daar, zes jaar mijn eigen autowestteam gehad. Ja. Veel gelachen, veel vrienden gemaakt daar. En de baan is geweldig ja. en, dan, en dan mag je daar draaien tijdens Formule 1. Ja. Een grotere eer kun je eigenlijk niet krijgen. Ja, de line-up is nog niet uh, echt bekend Theo. Heb, heb je enig idee wie jouw collega's zijn, die, uh, dit weekend Ik heb echt ook helemaal geen idee. Ik bedoel, ze spelen uh, me altijd persoonlijk op en dan zeggen ze, ja, heb je dat weekend tijd? En dan zeg ik ja, ik heb drie jaar geleden al tijd gemaakt voor dit weekend. Want ja, die wil je natuurlijk absoluut niet missen. Ja. Maar van andere collega's weet ik inderdaad helemaal niks. Het is helemaal geen verrassingen. Ik, ik heb geen idee. Als ik het zou weten, zou ik het natuurlijk verklappen. Maar ik heb echt geen idee. Ja, geweldig. Theo, de, um, nou ja, het, uh, uh, je, je, je zei het al. Je hebt een, een eigen raceteam ge, gehad. Uh, Max Verstappen heeft ook uh, plannen. Of die heeft eigenlijk al een eigen raceteam. Hij wil het wat uitbreiden naar GT3. Heb je nog tips voor hem eigenlijk? of ik tips op Max ja. stappen heb. Nou ja, laten we, laten we even beginnen met de, de vader van Max. Die, die Max al dus dadelijk tips heeft gegeven voor het neerzetten van zijn carrière. Uh, ik denk, als je ergens tips moet gaan vragen, is het, uh, is het bij uh, zijn vader. Als het gaat over tips qua raceteam. In ja. de tijd dat ik zeg maar, racede, was het een beetje ja, werd het een fashion op, zeg maar, rondom het team en de hospitality, even een schepje erbovenop te doen qua uh, muziek, evenementen, catering, uh, showgirls, alles op en eraan. Ja, dat was in, in, in mijn zes jaar was dat gewoon feest ieder weekend. Maar ja, toen had je ook bijvoorbeeld een Malmoral Masters, wat gewoon natuurlijk toen nou, kwam 100.000 mensen op af. Het entertainmentgehalte eromheen was enorm groot. Dus mijn tip dan, als ik toch een tip mag geven voor Max, zorg voor een goed entertainmentgehalte. Het zal niet nodig zijn, er komen genoeg mensen op af. Ah, een feestje erbij is altijd leuk. Ja, precies. Over feestjes gesproken, Theo. Je bent nu in Duitsland, want je gaat dit weekend daar draaien op een festival? Nee, ik ben net geloond. Ik kom net uit Spanje, waar ik weer gewerkt heb. Uh, nu ga ik naar huis toe. Uh, ik heb één vlucht eerder genomen, omdat ik uh, morgen voor om twee uur volgens mij al moet draaien in Utrecht. Daarna op Lakedance op het andere festival. heb ik drie of vier morgen. En dan vind ik zondag weer terug naar Spanje. Doe maar, doe maar. Want, ja, het is denk ik het hoogseizoen voor jou als DJ? Uh, nou, het is niet zozeer het, het hoogseizoen. Het, het is wel festivalseizoen. Dus je hebt wel meer buitenevenementen. Maar uh, nou, ja, ik draai eigenlijk nu nog een beetje voor, voor de hobby. Ik doe er nog zo'n 125 per jaar. Dat waren er vroeger standaard 200. Ja. Dus uh, voor mij voor doen doe ik het eigenlijk rustig aan. Ja. En uh, ja, het is fest het is, ja, als seizoen. Het, is eigenlijk het hele jaar door is het eigenlijk wel druk in Nederland. Nederland is natuurlijk bij uitstek het, echt het feestland. Want ja, je hebt hier in de weekend zoveel evenementen. In iedere provincie zijn er wel festivals, tentfeesten of noem maar op. Dus eh, wat dat betreft zit je in Nederland echt wel goed voor, voor een feestje. Ja, ja, precies. Je hebt ook een eigen platenlabel, las Hoe heet dat label eigenlijk? Ja, op het moment heb ik asset overdosed, Want toen naast mijn oude happy hardcore en hardcore hardcore-achtige dingen ben ik drie jaar geleden begonnen met uh, techno weer. Uh, eigenlijk wat ik heb laten liggen in 1985, 86. Ja, inderdaad, zo lang geleden. Dat heb ik eigenlijk weer opgepakt. Uh, en uh, ja, sindsdien draai ik bijna ieder weekend weer op zo'n techno feestjes. En ja, ik draai vooral voor de liefde van muziek. Ik snap je? Ik ja. grote feesten en die heb Je hardcore evenementen vind ik allemaal fantastisch, maar die techno feestjes, eh, dat je weer terug gaat naar je, naar je oude muziek, naar de zeg maar roots, nou, dat vind ik eigenlijk het allerleukste wat er op dit moment is en daarvoor eh, ja, ben ik heel druk aan het werken, ook met zo'n muziek maken, heel nieuw labeltje begonnen, okay. werk met, uh, ja, met Renier Zonnevelder en werk ik zo nu wel al samen. Dus ik sta op vaak feestjes, ik sta op het aanstaande zaterdag op een uh, Field On Asset stage. Dat is de, de, de, het label van Reinier. Nou, Op die stage sta ik dan, dus ja, onze relaties zijn allemaal goed. Een heel leuk team, fijne mensen omheen. Ja, in de techno heb ik gewoon wel een heel mooi club net zo waar ik echt trots op ben. Ja, en um, nou, kan je de luisteraars nog een, een, een tip geven voor de nieuwe techno of wat er nog aan gaat komen? Nou ja, techno heeft zijn eigen wereldje. Techno heeft helemaal geen tips nodig. En okay. incredible mensen die snappen de muziek. Die gaan niet voor de hitjes, die gaan voor de creativiteit. En die scene is heel erg mooi en die koester ik en die heeft geen aandacht nodig. Die mensen die dat, die dat snappen, die, die duiken er zelf wel op af. Dus, maar hou wel de agenda's in de gaten, want er zijn inmiddels, zeker ook in Nederland zoveel geweldige technofeesten, dat, dat het gewoon niet kan missen. Okay. En wat doet de muziek eigenlijk uh, bij, voor jou of met jou uh, Theo? Muziek is voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste. Muziek is echt absoluut het allerbelangrijkste. Het is waarom ik eigenlijk leef, wat ik leuk vind. Ik stap met een vliegtuig uit, heb ik twee uur zitten werken in, in een vliegtuig. Heb ik weer een, weer, weer, weer een track gemaakt, een, een, een basis. Die komen het weekend draaien. En, uh, ja, ik sta op met muziek en ga maar... Gekke is, wel zelf muziek maken, produceren. Ik luister bijvoorbeeld geen radio. Hm. Ik luister niet naar Spotify of andere dingen. Ik luister in de auto nu ook is altijd stil. Als dus je daar uh, denkt van, nou ja, wat ga je daar, zet je daar een kopje in? Nee, alles is stil bij mij. Ik maak alleen muziek en ik draai muziek. Dat okay. is wel het allerbelangrijkste me. altijd geweest ik ken iemand die, zeg maar, die gaat door het leven als componiste en die, die hoort muziek in haar hoofd. He, heb jij dat ook als je zeg aan maar, het produceren bent of bezig bent met muziek? Ja, ja zelfs als ik niet met muziek bezig ben dan denk ik aan, één keer aan iets. denk ik, oh nee, heb ik een riedeltje in mijn hoofd. Ja, precies. Ja. Ja, tegenwoordig ja, met, een, met een iPhone dan, dan neur ik dat riedeltje in of dat ideetje en dat uh, zing ik in. Ja, ik kan absoluut niet zingen. Maar ik bedoel, dan, dan zing ik dat in en dan weet ik in ieder geval dat ik wel, oh ja, dat wil ik gaan, gaan maken. En zodra dat ik dan weer achter een computer zit, dan kan ik weer werken. Hè? En dan, ja, dan, dan gaan we weer. Ja, ja. Theo, je luistert niet naar de radio, maar uh, ik las ergens dat je wel een eigen radiostation had of hebt. Ja, ja, ik heb ooit Rebel Park Radio gehad. Dat is weer heel lang geleden. Toen zijn we ermee begonnen met vrienden onderling in een bepaalde sound en de dat was wel grappig, alleen is, het, uh, is, is, is radio, is, uh, nu dat het uh, steeds meer digitaal aan het worden is, is heel moeilijk, het aanbod is enorm, enorm, dus ja, ja, bijna geluisteraars, dat is gewoon heel moeilijk. En, uh, ik dacht, nou, daar gaan we niet veel uh, tijd ben, ben in stoppen. Laten we gewoon uh, bij, uh, bij de core business blijven. Ja. De core business is uh, muziek maken en, en plaatjes draaien. En uh, dat, uh, dat is toch wel het allerleukste. Nou, en dan is het cirkeltje rond, uh, Theo. Want dat ga je het uh, komend Formule 1 weekend in ieder geval hier in Zandvoort uh, doen. Uh, ik, ik wens je heel veel succes. En, uh, weet je al de tijden dat je op gaat treden? Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat ik ben ik er vrijdag, zaterdag en zondag. Zo. Dat komt helemaal goed. Ja, ja, ja. ja. En Vergeet me niet missen. Vergeet de kaarten niet, hè, Theo, want vorige, vorig jaar stond je nog voor een dichte poort als het ware. <laughs> kon je nauwelijks naar binnen komen. Op een andere manier sta ik ieder jaar voor een dichte poort. Nou, ja, dat hoort erbij. Traditie. Oké, okay, oké. Okay. Goed, Theo, dan zien we je bij de poort. Heel gezellig en veel succes bij het komend weekend. Doetjes, fijne dag dan. doei. Ja, wat een mooi uh, gesprek met uh, Mental Tio had jij uh, Benno, ja. leuk hè? En Theo... Zit hij even in de auto in Duitsland, zat hij op dat ja, moment? Ja, hij kwam uit het vliegtuig, huppetee, gelijk huppetee. in de auto en even bellen met mij. Kijk, ja, ja. zo hoort dat, ja, vorig ja. jaar was hij ook op het uh, circuit uiteraard. Ja. Nee, we weten natuurlijk wie uh, nu, uh, zeg maar vrijdag, uh, samen met hem uh, op gaat treden. Ja, Tio uh, om twaalf uh, uur. Ja, Mental mm. Tio begint. Ja. En op de Arena-stage en uh, daarna La Huente. Um, en, uh, nou, ja, en zo voor ze. En de uh, uh, uh, en Joel Borelli en Fleming. Ja, dank je ja, ja, dan. Dat zijn de artiesten van vrijdag. Lees het na op onze app. Daar staat het allemaal op. Ja, en, met het, uh, en de update ook nog voor zaterdag. Hè? Dan, uh, daar weten we het ook al van. Zeker. Ja, nou, ja, morgen en... zal zondag wel bekend worden dan, denk ik. Waarschijnlijk, ja. ja. Ze doen alles met uh... Alles uh, twee weken. <laughs> oh, ja, ja, ja, ja, ja, precies ja, ja. twee weken tussen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, ja. Oké, okay, nou, we gaan uh, Mental Tier nog een keertje draaien met uh, Charlie Lonois 1995 voor deze single.